Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het noordoosten van Afghanistan zijn de lijken gevonden van 10 mensen... onder wie 8 buitenlanders. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om 6 Duitse en 2 Amerikaanse artsen... Maar een christelijke Amerikaanse hulporganisatie spreekt van zes Amerikaanse slachtoffers. De lijken lagen in een afgelegen bergachtig gebied bij de grens met Pakistan. Een Afghaan die ontkwam wist een politiepost te bereiken. De Taliban hebben de moorden opgeëist. In Moskou is nog altijd geen uitzicht op verbetering van de situatie. Er wordt geen regen verwacht en de temperaturen blijven de komende dagen oplopen tot 40 graden Celsius. Het aantal bos- en veenbranden neemt nog steeds toe. De rook van de bosbranden is inmiddels binnengedrongen in gebouwen en in de metro en ondergrondse winkelcentra. Bewoners en toeristen wordt aangeraden ook binnen neus- en mondkapjes te dragen en geen lichamelijke inspanningen te doen. Apotheken kunnen de vraag van longpatiënten naar zuurstofmaskers niet aan. Het Nationaal Historisch Museum op het Rode Plein moest de deuren sluiten omdat de rookmelders voortdurend afgingen.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 De Tweede Kamer is tijdens de Haagse Museumnacht open voor het publiek. In de Oude Zaal wordt het debat over de vrijlating van de Drie van Breda nagespeeld. Elk heel uur spelen acteurs een voorstelling van 40 minuten. Over het wel of niet vrijlaten van de drie Duitse oorlogsmisdadigers... ontstond in 1972 grote commotie toen de toenmalige minister van Justitie van Acht... de Drie Gratie wilde verlenen. De Haagse Museumnacht is op 4 september... Het weer bewolkt en kans op lichte regen. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.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 Ja, omdat het een, uh, een klassieker is, uh, laten we hem tot, uh, tot het hele eind uh, doorlopen. Uh, Phil Collins en in, in The Air Tonight. Um, wat er nog avond, uh, vanavond in de lucht hangt, dat weet ik niet. Bureau Boulevard. Ik krijg iets uh, onder, mijn, uh, onder mijn neus geschoven van uh, François en Nadia. Welkom. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het gaat over uh, de Noord-Holland Biennale. Wat is dat uh, precies? Wie van de twee mag ik dat vragen? Ja, nou ik nou, kan, ik kan wel <laughs> gewoon iets erover zeggen. Ja. <laughs> ja. Nou, Noord-Hollands Biennale is een, uh, een kunstevenement die uh, gerealiseerd wordt door... Um, <coughs> hoe heet het nou precies? Die, uh, een, een kunstinstelling in, uh, in Haarlem. Ja. Yeah. En uh, het gaat dus over meerdere strandplaatsen uh, langs de Noord-Hollandse kust, yeah. waar ze dan verschillende uh, kunstenaars naartoe hebben gestuurd om uh, projecten uit te voeren, yeah. die dan iets te maken hebben met uh, zee en land in uh, Noord-Holland. Uh, okay. En uh, we zijn dus gevraagd om een aantal, uh, hoe zeg ik dat, uh, workshops of. Uh, yeah. uh, um, ja, design workshops te organiseren in die verschillende plaatsen. Waar ja. we dan samen met de bewoners een uh, soort van uh, plannen proberen te maken voor die, uh, voor die plaatsen. Ja, voor de plaatsen uh, zoals hier in Zo dit geval. Hier in Stanford. zijn hier naartoe gestuurd, inderdaad. Ja. En dan is er uh, ook nog een uh, design workshop in uh, Den Helder, ja. Kastricum en. Uh,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 en dat dat hebben we dan uh, door middel van een eisco gedaan Dat we dan gewoon langs de boulevard kunnen rijden en uh, mensen benaderen ja ik, ik ook zie er nog ben. een staan Nederland is een bananenrepubliek en Zandvoort is de hoofdstad en ja. ja, dat was ook een uitspraak ja. die iemand deed een Zandvoortse ja, ja? Dat, uh, nou ik vind hem wel heel erg uh, bijzonder Zandvoort heeft zijn eigen charme maar ook de lelijkheid ah, okay.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 Niet altijd, het hangt er een beetje van af, maar we hebben tot nu toe wel dat er een beetje verschil zit tussen mensen die hier wonen en mensen die er op bezoek komen. Wat, wat is het of verschil van iemand, wat zegt iemand nou, die op bezoek het is? Het generaliseren natuurlijk, maar uh, de, ja, degenen die op bezoek komen... Niet zo snel negatieve uh, nee. uitspraken, ze komen denk hier ik. wel met een bepaalde reden. Er is dus wel echt iets fijns aan de nee, merenboerevaren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 Maar dat is dan en, en hoe moet ik dat zien? Met, nou, met tenten, met, met, uh, uh, met meerdere ijskoopkarren? Ja, het wordt een uh, soort performance-achtige evenement. Ja, element. we willen niet al te veel verklappen. Want het, uh, <laughs> het moet natuurlijk maar ook wel een uh, verrassingselement uh, ja. ja, aan nou, hebben. Het, ja. dat, is, dat is ook goed. Alleen wow. dan zou ik zeker nog een keer terugkomen uh, als het bijna zover is.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 met alle ja, verhalen, Storm. geruchten, rollen en ideeën. En gebakkelijk. Echt gebakkelijk <laughs> natuurlijk, ja. <laughs> Uiteindelijk is het heel simpel. WWW, bureau boulevard, En dan kom je er vanzelf. Doorklik op Zandvoort. Leuke ja. site. Is het www.boulevard.com of .nl? Nou, is... blogspot.com. Het is oh, een blog. Is omdat een blog. we de verhalen bijhouden. En ja, ja, ja. Het is wel echt een soort... Uh, ja, we Verandert we we ook voortdurend uh, dan? Uh, wat er, er komen, al komen steeds dingen bij. ja, ja elke Dat, week en dat maakt doen. het juist zo leuk omdat het uh, voortdurend aan veranderingen Je kan er volgen inderdaad. Ja. Ja. Dan zijn ja, dan er, er gewoon altijd nieuwe worden. dingen. Ja. Ja, de, de, de, de, de creatieve geest van de Zandvoorter en niet alleen degene die uh, bij jullie gaat komen kijken, wordt daarmee even opgewekt en... Uh, tot leven dat, is, dat is juist de bedoeling. Dat, dat is de bedoeling. Op te werken. Ja, nou zie ik even, want voordat we echt het gesprek gaan afsluiten, zie ik aan de achterkant zie ik een aantal foto's staan. Hè, zoals ja. het, is dat iets zoals het eruit zou kunnen zien? Dat zijn wensen van mensen. Ja. ja. Dus uh, dat, dat is dan een aantal ideeën die wij hebben verzameld uh, met de Bureau Boulevard. Ja.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 Ja, heel mooi. Nou, uh, ik word steeds nieuwsgieriger voor het weekend van uh, 12 uh, september. <laughs> ik zou het ja. zeker nog eens goed in de krant zetten en misschien tegen de tijd nog eens hier langskomen ja, om het te graag. promoten. Uh, hartelijk feestje. dank voor jullie komst. Dank u wel. En ik blijf jullie volgen op het blog nou, doe dat. <laughs>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 Daarom zijn we uitgeweken naar uh, Meijer aan Zee. Op en... zich ook een hele mooie grote strandtent, heel ja. luxe. Dus uh, ja, het is, uh, het is weer eens wat anders. Ja, dat is onder uh, de schaduw van uh, Bouwers Palace. Bouwers Palace, ja. Ja. Ja, ja. Het is makkelijk bereikbaar vanuit het station. Je steekt de, de weg over, je bent, je bent er eigenlijk. Het, ja. uh, het is heel makkelijk te bereiken. 84 uh, kun je er plaatsen? 84 kunnen plaatsen. Ja, hoeveel hebben, we, hebben jullie er nu? Uh, we zitten nu op een, een man of 60.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 Maar je volgt ook de partij. Ja, je, dat het, ja, je ziet dat het verkeerd gaat gewoon. Ja? Je ziet het daar aan, aan lichaamstalen en alles. Op een gegeven moment dan maken ze de meest afgrijzelijke blunders. zitten sommige mensen dan ook echt helemaal naar afloop dan. Dat gebeurt ja. wel. Ja. Ja, ze zouden zich ze wel dood willen wensen bij <lacht> het gesprek, ja. Maar dat gebeurt dan net nog niet gelukkig. Kunnen, ja. Ze, ja. Dat, kunnen ze dat terughalen?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 kan het testen in zo'n ja, daar is ja. zo'n nou uitermate geschikt voor, ja. tuurlijk. Ja. Brengen jullie dat dan wel eens onder de aandacht zo? Bij, de, ja. bij juist die uh, type schakers die net beginnen en zeggen, nou kom dan maar even bij ons. Ja. Dan kan je jezelf even testen hoe, hoe je ervoor staat. Ja, precies, dat, dat ja. doen we ook. En het leuke is, dat, als ik dat mag vertellen tenminste, ja. we hebben sinds enkele maanden een, een eigen website op internet. Ja.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 Ja, maar ook heel veel clubs die hebben ook uh, competitie, de gewoon normale clubcompetitie. Maar ook een uh, paar keer per jaar rappen, toernootje. Of snelschaken, snelschakcompetitie. Dat zijn ook heel wat clubs die dat, die dat hebben. Ja, ja, ja, Wat is de, de, de, uh, de maximum tijd bij snelschaken? Uh, nou, dat is dan vijf minuten per persoon of tien minuten per persoon. Dat is heel snel. Dat is heel snel, ja. ja. ja dat, is echt een, uh, dat zijn even die ja. Wel, echt die zenuwpartijen. Wel heel erg leuk. Nog leuker voor de toeschouwers dan voor de spelers zelf, waarschijnlijk. Ja, dat lijkt me heel leuk. dat ja. is natuurlijk hetzelfde. Je ziet weer iemand een fout maken in ja. tijdnood. Ja. Ja. Ja. Ja. Is dat nou juist dan ook uh, van uh, waar, uh, waar. Ja, want schakers, ik heb altijd het beeld. dat zijn anal analytische mensen. Uh, of valt, ja, dat wel, nou, valt dat wel. Ja, mee? je ziet van alles eigenlijk. Vroeger was het beeld van schakers. dat een beetje saaie, oudere ja, mensen. Ja, maar ja, ja, dat ja, ja. is al lang Langom. niet meer zo. Dat, uh, heel maar, veel je schaakt ook tegenwoordig. Maar, dus, maar dat, dat maakt het natuurlijk wel, uh, wat Ben zegt. Hè, dat je het ziet gebeuren. Dat,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 Ja, dat is ook wel ja, een hele geruststelling voor veel spelers. Ja, het is gewoon is. eigenlijk van God zeggen de grepen, we zien wel waar we ja. uitkomen. Nou, zo. Ja, precies, precies. Ja. Je had het net even over uh, het, het imago, houtstoffer, stoffig. Maar uh, bij de grote toernooien, zoals een korst zie ik toch hele jonge lui. Uh, ja. uh, dat naar is ook zo. Ja. Is dat een, om, een omkeer?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 Ja. Is zo, zo oud alweer. Ja, ja, ja, ja de tijd je, gaat uh, toch <laughs> door. Moet je hè? daar eigenlijk jong mee beginnen om, om die strategie voor jezelf te ontwikkelen? Uh, ja. Of kan je gewoon ja. op je 25e gaan schaken? Uh, uh, en dan... Tuurlijk, je kunt ook op je 30e of je 40e ja, ja. gaan schaken. Maar verwacht dan niet dat je de, echt, uh, je echt de top, top gaat ja. bereiken. Hè? Hoe jonger je begint, zoals met alle sporten, ja, hoe, ja, hoe sneller je je ontwikkelt. Het, het natuurlijk. heeft natuurlijk ook met de geest uh, te maken. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Kijk, als jij met begin met schaken als je een jaar of acht bent, ja...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 nou ja, het, uh, het had wat beter gekund, uh, ja. we hebben nu een, een nieuwe, nieuwe jonge topspeler, Giri, ja. een nieuw Nederlandse kampioen, dat is een heel jong ventje. Ja.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 Een, een enorm talent krijgen dat het wel lukt als klein landje. Kijk, we zetten ook goed met voetballen bij wijze van spreken, dus waarom zou het niet kunnen? Ja. De optimist Edward Geerts ja, spreekt hier dus. Ja, natuurlijk Ja, het zou kunnen. Ja. Ja. Maar uh, het, uh, ja, kijk, uh, draagt dit soort toernooien dan ook bij uh, om, ja, misschien uh, weer uh, het, uh, het schakerspotentieel in Nederland een beetje wakker te schudden? Uh, nou, laat ik naar bescheiden zijn. Nou, ja. ons, ons toernooi zal daar niet aan bijdragen, maar wij doen het gewoon om, ja, uh, ja de mensen een plezier te doen, om het schaken ja. een beetje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 Ja, want dat zou natuurlijk ook mooi zijn uh, dat er hier uit dit toernooi iemand opstaat en ja. uh, die schaakt de halve wereld uh, van het ja. bord af. Dat, dat zou voor de het schakel wel een leuke opstelling ja. zijn. Ja, ja. <laughs> ja, en dat zou een mooi uithangbord zijn voor volgende toernooien. Oh, ja. Ja. Ja, hoe, ja, hoe jong is de jongste deelnemer? Ja. De jongste deelnemer die zal een jaar veertien zijn, zeg ik uit mijn hoofd. Hmm. Dat is ja. de Kyrie ook toch, veertien? Ja, die is ook veertien maar hij, is nu, hij doet helaas niet mee in zijn antwoord. Je hebt <laughs> nog geen brief gestuurd. <laughs> <laughs> um, doe nog even een oproep uh, voor aanmeldingen, want je hebt er nog uh, 22 nodig heb ik begrepen. Ja, klopt. 4, ja. 60, ja. 60 hè? 84 is ja, het regioen. En 60 dus had je er nu, dus ja, 24 erbij. Ja. ja, 24 erbij. Ja, ze kunnen ze tot donderdag opgeven bij mij. Ja. Het is uh, telefoonnummer 5717978. Ja. Ze kunnen ze ook uh, per e-mail aanmelden bij uh, Ruud Schildmeijer.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 En ja, iets eerder aanwezig zijn in verband met het inschrijven natuurlijk. Dan wensen we je een heel goed toernooi en bedankt voor je komst en informatie. Hartelijk, hartelijk dank, graag gedaan. and drag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 Voor, uh, in het voorjaar was het de grootste voorjaarsmarkt, nu is het de grootste markt. Ja. Hoe bepaal je, ja. je dat?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 Hmm? Sergeant Wilson. Sergeant Wilson is er. Is dat uh, Sergeant Wilson? <laughs> <Ja>. <laughs> heb, je dat, heb je niet van tevoren gekeken of wie dat was of wat dan ook? Jawel, die, die hebben we al, al, al, al jaren. jaar. En die komt hier al jaren. En, en, en ik weet zeker, als Sergeant Wilson gaat optreden... is het raadhuisplein gewoon, Vol. kom je niet meer door. Vol, eh, klaar, is gewoon geblokkeerd. Ja. Dat trekt zoveel mensen. Leg je nou ook op uh, van dat is iemand die trekt veel mensen en die is ja, dus tuurlijk. interessant voor om uh, op een jaarmarkt te... Wil uh, mensen willen geëntertainen worden. mensen, ja. mensen willen leuke dingen hebben. En het is een ja. heel bijzonder Sergeant Wilson Army Show. Hij ja. is echt. En dan komt er uit Sanford komt er ook Nico met zijn lege jeeps. Nico Vos. Nico, ja. ja, die is natuurlijk <laughs> ook van Vos. de bedrijf. En die ja, rijdt ja, ja. Sergeant Wilson te, uh, rond. En, en, en onze en, eigen ja. dondergrebber natuurlijk, want die heeft ook zo'n uh, jeepies in zijn oh, oh, wijfel, uh, dus, Ja, ja dat, dat zeg ik. En dan, dan, dan we hebben zelfs twee podia's op het Raadhuisplein nu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 Tremplein zoals de Zandvoort, is dat nog? Ja, ah, de podiums op het Raadhuisplein in het midden, maar uh, we zetten ook bij de Prinsessenweg kinderattracties neer en we hebben vorige keer op het Gasthuisplein hebben we ook hadden we een gratis uh, kwadbaan staan voor de kinderen. Mm -hmm. Dus ja, het concentreert zich overal eigenlijk. Ja, de vol Halterstraat, Kerkstraat ja. en we hebben vorig jaar hebben we zelfs op het uh, Badhuisplein wat neergedaan, maar dat was.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 Conny Lodewijk? Ja, dat durf ik niet te zeggen, ja? want nee, ik kan is, niet alles... Eén, wel. gooi maar een naam op. Ja, ik bemoe... Het kan zomaar zijn. Ik bemoei me niet helemaal ja. met, met de tekening en de ja. indeling. En uh, ja, dat doe ik bewust niet, anders, uh, ja, heb ik heb genoeg te doen. Ja. Maar in ieder geval... En als dat fout gaat, kan ik een ander de schuld geven. Sorry. Ja, als eindfantwoord tikken ze toch op jouw vingers. Hè. Ja, dat is zo, maar dan zeg ik altijd: moet je morgen even terugkomen als de ja, baas er is. goed. Ja. Uh, ja. En dan staan ze morgen deur dicht. Ja. In. in ieder geval is het dorp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 dus, dus, dus wij als, een, als uh, een sociaal karakter dan? Ja, ja tuurlijk. Ja, maar je, je kan ja. dingen nooit alleen doen. Nee. Wij als je omroep. Zou... Allemaal, je moet het met z'n allen doen. Ja, en wij al... Toevallig kijkt iedereen mij altijd aan. van goh, jij doet het. Nee hoor. Dat is, bedoel, ja, als ik er morgen niet ben, dan is die markt er ook. Het gaat, gaat gewoon gaat door. door. Uh, wij als omroep zouden dus ook een kraam ja. kunnen krijgen. Ja, hoor, tuurlijk. Ja. ja.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 Ik denk dat we gewoon jaren verwend zijn. Dat is alles. Maar eigenlijk best heel erg verwend. Aan de andere kant, hoe minder geld je hebt, des te creatiever kom je ook weer. Dus dat is. Is dat ook een gegeven? Wat ik dan wel jongens van mij. Misschien heel lullig. Van mij mag nog wel even slecht blijven. Dan vallen die rotappels een beetje uit de boom. Dan krijgen we misschien een beetje gezonder ondernemersklimaat. Dat komt Een beetje schudden aan de boom. Schudden aan de boom. Ja.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 Als gemeente let er wel op, maar ze kunnen niet op elk evenement nee, zijn. Ja. En ik denk als die als. Het, het allemaal wat lastiger wordt. Dat zul ik ze mensen vanzelf stoppen. Als er wat meer ja, strengere eisen zijn dat ze ja, moeten dat echt... voldoen. D dit is een zomermarkt, maar ik weet dat er nog meer markten hier ja, interessant worden in Daar november, ben je ook bij betrokken. Drie, ja, daar ja, zijn we ook bij betrokken. Dit is de ja. feestmarkt, hè, uit ja. mijn hoofd, 28 november. Ja. Drie keer per jaar, geloof ik. Drie keer per jaar. We hebben een, uh, de voorjaarsmarkt, de zomermarkt en de feestmarkt. En de feestmarkt natuurlijk weer met Sinterklaas. Ja. Ja, ja, ja. vaste prik. Vaste prik. Ja, die, ho <laughs> die hoort, ja. hoort erbij. Ja, dus het is november, uh, augustus, november. En dan in het voorjaar? Mij. Ja, we kijken altijd een beetje hoe het valt. Soms je moet je rekening houden met Pinksteren en alles. En zo ah, dat is het, komende ja, jaar iets, ja, iets later. Ik durven het nog niet te zeggen. Ja. Ja. Ik, dit, nou, ik zeg het uh, dan maar even ja. vast ja. bij. Okay. Laten we, laten we eerst maar eens naar morgen kijken. Laten, laten we even naar morgen kijken. Op. ja en, en, en, het dorp staat vol. het dorp hele dorp staat vol. We gaan, uh, heel, heel kort gezegd, maar daar wil ik ook niet veel over zeggen, morgen gaan we met treintje rijden. als alles normaal verloopt maar dat zien we vanzelf. Een <laughs> treintje van het Badhuisplein? Een treintje met een bad... Ja, het treintje gaat door Zandvoort rijden. Want er okay. komt een, uh, een nieuw toeristentreintje in Zandvoort rijden. Alles een beetje normaal en goed verloopt. Dat uh, was de bedoeling dat dat al uh, eerder zou gebeuren. Maar we hebben wat tegenslag gehad. Nou, we gaan het, uh, we gaan en, het zien. Morgen uh, de primeur. Ja, Vandaag ja. de proefrit. Nou ja, <laughs> proefrit. Ja. Dank je wel, Alex. Graag gedaan. Uh, we gaan afsluiten. En dat uh, doen we, dat doen we eens, uh, met uh, het uh, volgende. Uh, George van Dam, voor de tweede uur. Dank je wel voor de uh, techniek. Nel Kerkman uh, natuurlijk voor de, de gastdame aan de bar. En niet te vergeten voor de redactie hier in Hotel Hoogland. Ja Ben, het zit er weer op. Ja, het was weer gezellig. We zien elkaar in het weekend vast wel vanavond op het plein. Dan wel morgen op de markt. Heel goed. En straks natuurlijk uh, veel plezier met de, met de andere CFM programma's. Zoals Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5.